Voortlopend over het plein in de richting van de Betering Schans stelde hij vast dat hij zich niet amuseerde. Het leven leek hem saai en kleurloos. Hij verveelde zich. Was het nieuwe eraf? Hij hield zichzelf voor dat hij niet naar zijn werk hoefde. Dat monterde hem even op, maar dat gevoel zakte ook meteen weer weg. Alles verveelde hem. Het was geen weer om te fietsen. Er was geen doel. De gedachte dat de mens blijkbaar toch een doel moet hebben, stemde hem treurig. Hij keek naar een man met een snor in een nette regenjas op de hoek van de regeliërsgracht. Mag ik u iets vragen, meneer? Hij bleef staan, een beetje wantrouwend. rekening mee houdend dat de man een gesprek over God in de zin had. Maar nee, hij wilde alleen weten waar het oost-einde was. Weet u waar het oost-einde is? Een eenvoudige vraag. Hij wees hem op het gebouw van de Nederlandse Bank en zei dat het daarachter lag. De Nederlandse Bank? Is dat het hoge gebouw? Ja, maar ook dat lage gebouw. Hoe legde hij dat uit? Even ging het door hem heen dat de man de omgeving verkende voor een grootschalige beroving... en dat hij hier een staatsgeheim stond prijs te geven. Als u voor die dode gevel langs loopt, dan is het daarna meteen rechts. Begrepen? Bedankt. Aju. Lekkerloos was het niet, maar de man zei dat hij het begreep... en toen hij doorliep voelde hij zich plotseling bezield door een nieuw elan. Hij had met een mens gesproken. Hij kon er weer even tegen. Bij de school aan het eind van de gracht reed een jonge magere man in een zwarte broek... en met een zwart jet slingerend het trottoir op. met Op de bagagedrager een klein meisje. Kijk, kijk, kijk, kijk. Nu zijn ze nog grauw, maar als ze ouder worden... Dan worden ze niet. Zwanen. Hier werd een elementaire wetenswaardigheid door de oudere generatie overgedragen op de jongeren. Het ontroerde hem zo dat de tranen in zijn ogen sprongen. Ze liepen door Duin- en Kruidberg naar Panassia. Het was windstil. De rook van de hoogovens ging recht omhoog en vermengde zich daar met de bewolking. In het noorden was de hemel onbewolkt. Een smalle strook die geleidelijk wat breder werd. Nicolien pakte zijn hand. Oh, luister. Het was doodstil. Enkele ogenblikken stonden ze roerloos, waarna ze weer doorliepen. Hun voetstappen snerpten op het puin waarmee het pad verhard was. Op het strand liepen wat mensen, niet veel. Ze aten bij Parnassia een kop echte soep en liepen door de kenmerduinen terug. Om niet goed te verklaren redenen was het zoemen van de de daar wel te horen. Misschien omdat ze wat hoger liepen. Het begon te schemeren. Zodra ze tussen de bomen kwamen keerde de stilte terug. Heel hoog in de stille lucht vloog een vogel over. Zie hoe met zacht gerucht een al te late vogel vliegt. Wie was er? Van Kloos? De lichten van het station waren al op, maar het was nog niet donker. Naar huis. De tweede kerstdag liepen ze s'avonds om half tien nog een eindje om. Het was windstil tegen regen aan. In de Haarlemmerstraat liepen onder de feestverlichting tussen de verlichte etalages wat mensen. Ze gingen onder het viaduct door, langs het donkere water van het Westendok en liepen kris-kras over de eilanden. Langs de pakhuizen en door de smalle Galgenstraat naar het Haarlemmerplein. Het was er heel stil. Achter een raam stond een kleine kerstboom met kleine gekleurde lampjes en overdekt met engelenhaar. Daarachter zaten vaag de schimmen van mensen. Een man, een vrouw en een rolstoel. Ze staken het huidige plein over, de Brouwersgracht, de Palmgracht, de Lijmbaansgracht langs hun oude huis. Wat een klein huisje was dat toch? Ze bleven staan en keken door een kier tussen de gordijnen. De tv was aan, in de hoek waarbij hen de radio stond. Voorbij. Voorgoed voorbij. Ik word daar zo melancholiek van. Zo gaat het nou, helemaal. Je moet je daar niet door laten ten neerslaan. Maar ik laat me er wel door ter neerslaan. Ik word er melancholiek van. En het wordt steeds erger. Ik wil er niet melancholiek van worden. Ach. Ouderdom. Ik kan er niet tegen. Als je bedenkt hoeveel verwachtingen we toen nog van het leven hadden. En wat is er van overgebleven? Hm. Ik kan er wel om huilen. 1988. Vanaf 1 januari ligt de meerderjarigheidsgrens op 18 jaar. Johan Cruijff neemt op staande voet ontslag bij Ajax... omdat het bestuur zijn eisen niet wil inwilligen. Voor specialistische hulp in de gezondheidszorg moet voortaan een eigen bijdrage van 25 gulden worden betaald. Yvonne van Genep is de ster van de Olympische Winterspelen in Calgary. Op tweede paasdag gaat Nederland 3 van start. In Amsterdam neemt dirigent Bernard Heitink afscheid van het Concertgebouworkest. Door perikelen met fabrikant Kep is het nieuwe paspoort voorlopig van de baan. Hij lijkt op een stuiver, maar je kunt er meer mee kopen. De nieuwe gulden munt is in omloop. Op de leeftijd van 101 jaar overlijdt staatsman Willem Drees. Een 1-0 winst op Benfica bezorgt PSV, de Europa Cup voor landskampioenen. Heel Nederland staat op zijn kop als het oranje elftal de Europese titel wint. De Canadese sprinter Ben Johnson wordt op de Olympische Spelen van Seoul op doping betrapt. Hij moet zijn gouden medaille inleveren. In Vlissingen gaan vissers op de vuist met inspecteurs van de Algemene Inspectiedienst. Van een aantal kinderen in het medisch dagverblijf de Bolderkar wordt vermoed dat zij het slachtoffer zijn van incest. Een muur in de Jordaan naast de etalage van een rommelwinkel. De roomkleurige pleisterlaag was opengebarsten en afgeschilderd. De bulten in het pleister waren zwart. Tegen de muur stond een oude damesfiets met een plastic zakje over het zadel. Hij bleef staan en keek naar de muur en de fiets... ...vervuld van een onbegrijpelijk geluksgevoel. Buiten was het bijna donker. Hij kocht de krant en liep ermee onder zijn arm de gracht af. Op de brug bleef hij staan. De toren van de Westerkerk stak in het licht van schijnwerpers boven de huizen uit... In de verte gleden door het donker de lichten van auto's... over de brug aan het eind van de Leliegracht en daarachter over de brug aan het begin van de Rozengracht. De daken staken scherp af tegen de lichte hemel. Een man liep achter hem langs, daarna een meisje. Het langslopen van mensen terwijl je zelf dood stilstaat... is een bijna sensueel genot. Dit was het mooiste ogenblik van de dag. Langzaam liep hij de Prinsengracht af en keek in de Angelierstraat. Een donkere sleuf onder een lange rij donkergele lampen en daarboven de nog even oplichtende hemel. In het café op de hoek zat het vol pratende mensen. Hoewel hij er niet bij zat, gaf het hem een gevoel van geborgenheid. Dag Maarten. Dag Aalt. Nicolien heeft een knipsel over de bio-industrie voor je meegegeven. Mm. Ja. Mag ik het halen? Je mag het halen. Hoe gaat het nou met die nieuwe man? Vindt vind dat hij het goed doet. En de anderen? Ik dacht dat iedereen wel goed met hem kan opschieten. Ja. Het voordeel is dat hij veel mensen kent. Katholieke theologen? Nee, dat vind ik juist wel goed. Wat We vreemde Vreeburg toch al? Ja, hij is historicus. Hij zit in die groep van Vreeman en Dodewaard. Jij hebt nog eens een boek van hem besproken. Waar ging dat dan over? Religieuze volkscultuur. Wat heb ik daar dan over gezegd? <laughs> Lees het nog maar eens over. Ik kreeg er wel een uh, Frans boek. Nee, dit is Nederlands. Je hebt er nog een opmerking over gemaakt dat het in het Engels was. Ik wil nog eens overlezen. <laughs> heb je mijn telefoonnummer wel gegeven? Heeft hij je nog niet opgeweld? Nee. Oh, dat zal hij nog wel doen. Dan moet ik ook een opvolging in die museumcommissies moet regelen. Nou, oh, dat weet hij uh van. -huh. Heb je die bandjes eigenlijk nog wel eens beluisterd? Die we toen met je afscheid gegeven hebben? Ja, natuurlijk. Hoe was dat? Onvoorspelbaar. Ja, Zonder de commentaar dan. Met de commentaar vond ik het soms... heel ontroerend. Ja? Wat vond je dan ontroerend? Bijvoorbeeld... Dat denk ik niet meer, daarvoor zou ik ze bij me moeten hebben. Dat jij van Bach houdt, dat wist ik natuurlijk, maar ik zou het nooit voorspeld hebben. Nee? Waarom dan niet? Ik vind het te zuiver, denk ik. Te weinig bloed op bodem. Ik vind het toch echt mooi? Ja, natuurlijk, het is ook geen kritiek. Het laat alleen zien hoe weinig je weinigje van mensen begrijpt. Ik, tenminste. Er was geen bijdrage van Bach bij. Hadden jullie hem niet gevraagd? Ja. Maar Bart vond het te persoonlijk. <laughs> Meestal, Echt Bart. Ik vind het wel jammer, want ik had gehoopt dat ik van hem een stuk uit die treinen plaats zou krijgen. Misschien iets voor bij je volgende afscheid? Ja. Na Oldenzaal veranderde de bebouwing abrupt. De boerderijen hadden geen groene geveltopschotten meer. De ramen waren kleiner, de baksteen plompen. We waren in Duitsland. In Bentheim bleven ze enige tijd staan. Hij trok het raam open en keek het kleine perron af. Een Duitse spoorwegbeamte liep de trein langs en noteerde de nummers van de wagons. Een tweede voerde met een handkar een paar pakjes af. De stationschef stond voor de deur van zijn kantoortje toe te kijken. Achter het stationsgebouw was tussen de kale bomen het slot... Het was er heel stil, alsof de oorlog nog moest komen.